Op de A6 leden Muiden voor Almere Haven 6. De A7 Hoornzaandam voor de Afritzaandijk 5. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Raasdorp 7 kilometer. Op de ring A10 9 kilometer tussen Zeeburg en Knoopert niet meer A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag Centrum 6. Op de A15 vanaf Goorkem naar Rotterdam. Bij Hardingsveld-Griesendam 5. En tussen Papenrecht en Ridderkerk 6 kilometer. A16 Breda-Rotterdam verknopen de Bregseplein 15 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De parallelbaan is dicht voor opruimwerkzaamheden. A27 Almere-Utrecht tussen almere Houten en Eemnes 8. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 6 kilometer. Op de A28 vanaf Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Maren over 15 kilometer. En veel drukte op de A44 en a 44 Leiden-Den Haag. Een ongeluk bij Wassenaar.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 When I... I Vandaag, eh, aan het begin van elk uur, doen een plaats uit 1984. In de vorige uur hadden we al eh, die single van Split ends en Message to my Girl en eh, nu dit wel. Was het de tijd voor Weng Chun? Zeg ik Weng Nooit van gehoord. Ja, ik wel hoor. Als uh, favoriet uit uh, de jaren 80 door de Dance Holidays. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het uh, inderdaad even na drie uur. Weer een vol programma. Weer een vol uur. Ja, uiteraard gaan we straks weer schakelen met uh, Joop van Nessen. Want uh, die is aanwezig bij de wet, voetbalwedstrijd Overbos tegen SV Zandvoort. En ik kan u mededelen dat uh, Zandvoort gescoord heeft. Die inmiddels één keer voor staat. We dus straks daar meer over van onze verslaggever Joop van Es. Uiteraard rond de klok van half vier uh, de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, luisteraars, houd de pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Verder uh, hebben we nog een aantal lokale uh, berichten. En uh, we kijken ook nog even vooruit naar het Clinic uh, Clowns Renspectakel... ...wat morgen uh, op het circuitpark Zandvoort uh, plaats gaat vinden. En natuurlijk veel muziek, hè? Uiteraard, uiteraard. En in, uh, in het derde uur hebben we het nog even over uh, het optreden... ...wat vanavond gaat plaatsvinden, hè? Bij ja, de als het goed is, dan komt, uh, komt hij langs. Dus dan uh, horen we daar weer meer over. Maar dat is in het laatste don't uur. Oké. Okay.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 Van Maria Mena Je hoorde All This Time bij de CFM Radio hè, en TV. Ja, uiteraard. <laughs> uiteraard. Op uh, digitaal 950. 950. En op analoog. Kanaal 45. Oké. Okay. Ja luisteraars, ik zei het al aan het begin van, van dit uur. Uh, morgen is het dan weer zover. Want dan wordt op het circuitpark Zandvoort de Rode neuzenrace gelopen. Het is een initiatief om sponsorgelden voor klinieklangs bijeen te brengen. Een groot aantal teams heeft zich voor deze estafette loop ingeschreven. Ook zijn er, zijn er rondom de loop een groot aantal activiteiten. Waar zowel kinderen als volwassenen aan kunnen deelnemen. Uh, morgen zal rond de klok van half elf Jack van Gelder. Ja, in person. Jack, onze enige Jack, eigen Jack van Gelder. Rond half elf uur op het circuitpark Zandvoort voor het startschot gegeven voor de eerste rode neuzenrace. En uh, ja, Klinic Clowns Nederland biedt kinderen met een chronische ziekte uh, en of handicap afleiding en plezier. De Klinic Clowns laten weer hun, hen weer even baas zijn over hun eigen situatie. Uh, er spelen meer dan uh, 65 speciaal opgeleide professionele Kliniclowns in ruim 100 ziekenhuizen en andere zorginstellingen in heel Nederland. Als de Klinic Clowns niet in het ziekenhuis aanwezig zijn, kunnen kinderen nog steeds in de clownswereld terecht. Door de interactieve Klinieklowns speelkoffer in het ziekenhuis. Via de spannende online belevingswereld rodeneuzen.nl Voor kinderen die thuis worden verzorgd. En door verschillende clowneske evenementen voor kinderen en hun gezin. Morgen vanaf half elf op het circuit. Een heleboel leuke activiteiten in en rondom de racebaan. En alles in het ten baten van de Kliniclowns. Ga ja, gewoon even kijken. de kinderen daar. mee en maak er een leuke dag van. Morgen vanaf half elf op het circuit Park Sanford. Zo dadelijk het volg van de voetbalwedstrijd met Joop Fris. Hey! Listen up, jou! This is a mama. Hit it! Streetview. Laat het wel helemaal voor u draaien. Helaas komen we daar vandaag niet naartoe. Je de Pasadena's en tributes, maar we gaan we snel over naar uh, het slot van de voetbalwedstrijd. Van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Snel naar Hoogdorp, Jan van over Over Bos tegen S.V. Zalvoort. Ja, inderdaad, het zal niet zo gek lang met jullie, denk ik. Want er zijn... Twee kleine behandelingen. En we zijn wat later begonnen, dus het zal misschien nog twee minuten duren hoogheid. En Zandvoort is er iets meer achteruit gaan voetballen. Maar dat is helemaal niet zijn Geen gevaarlijke situaties voor het doel. Verboden fit geweest. Nou, eentje, eentje. Oké, maar die heeft goed weggewerkt door de verdediging. En Zandvoort is nou weer in de avond. Hier is ik De rechterkant. ...is is nodig in de spel worden gegeven. Dat kan ik ook niet zien hier gedaan. Ik zou het gewoon vanaf en de verdediger van overhoor. Spel ik wel over te zijn en om verder gevaar eh, te voorkomen. Stanton mag dus gaan gooien, maar er ligt nu. Eh, even kijken, er ligt ik op de grond. Wie mag dat zijn? Dat is Max Aardenwerk. Die uh, wil verzorging hebben, die krijgt hij ook. Kampan, die komt er halen, dus een spelletje even stil. Soms heeft hij uh, in die laatste uh, periode uh, een mooie doelpunt gemaakt. Twee heeft jullie het gemeld hebben. Uh, ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Het was een krachtige goal van de Maurice Moll die uh, ineens uit te halen. en de keeper het nakijken gaf. En uh, toen was het ineens zo, maar één uh, hoorde. Het had misschien ook wel twee kunnen zijn, of wil twee dan moet ik zeggen. Als uh, uh, Michael Kauw wat, wat alertig gereageerd had, dan kreeg hij een hele mooie bal, stond vrij, maar hij wachtte en teufelde eigenlijk om te schieten. En daardoor was de kans uh, voorbij. En er uh, kwam dit niet een 0-2 op het scorebord, maar blijft het gewoon 0-1. Goed, uh, Aardeberg wordt weer omhoog geholpen. En uh, dan kan het spel zo weer uh, verder gaan met een inworp voor Zandvoort. Een metertje of 5 van cornervlag van uh, Overbos aan verzandig gezien, de rechterkant van het veld. Goed, uh, hij is bijna weg. Kampang we me toen precies midden in het veld. En dat duurt ook even voordat hij per hij is nu over de lijn. van de zo gaat pluiten om het spel weer te kunnen helpen ervatten, met een inborpt nogmaals, en dat gaat, Maurice Bol gaat dat doen, en die gooit in naar, uh, nee, het was uh, Patrick van Oord, die gooit in naar Mol, Mol maar Van de Oort, uh, die miste maar gaat vier voet van een overbord spelen over de zijlijn, en die mag Baslemers gaan gooien, Baslemers doet het normaal gesproken op die rechterkant, en die, uh, die uh, gooit ver in, doet hij nu naar Van de Oort, Van de Oort, eh, uh, dus die, een aan het beetje uitpingelen en die Allemans gaat die, uh, naar de voeten van uh, Overbos spelen. En dan komt er eens een diepe ball in, die moet er al een kamers op. Nog meer aan de bak. op die bal. Ja, maar dat is heel bekwaam. speelbaar daar. Daar De Vet, de vet die schiet hem weer weg. Richting uh, van de uh, Die kan er net niet bij komen. Uh, overbos mag gaan gooien, maar op eigen helft. Dat komt door dat uh, boy de Vett heel. Lid was. En is het denk ik, van de eerste helft van deze schrijfzucht. Die uitstekend fly, wil ik zeggen. Hele goede arbiters is het overbodig blij. En dat is ook wat anders geweest. Wil alleen mede-rust en overbos tegen zandvoer En dat zijn mooie berichten. Dankjewel, Jan Fries. En voor de tweede helft komen we straks weer bij jou terug.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 Van ook op internet Motherfucker oh Ow! Good job Listen Got to go to a disco Throw your troubles away Dance to the music The DJ play. well alright And then the lights come on, yeah Like you they would, haha, <laughs> Come home and faced the music That don't sound too good, cool. <laughs> <They're cold>. Listen, <laughs> love is a real motherfucker, yeah Goodbye, yeah And if you look, you will discover by, yeah Now it's a real motherfucker, yeah Blijf gewoon lekkere muziek voor de zaterdagmiddag. Je hoorde Johnny Kita Watson op de Zandvoortse Radio. En Love is a Real motherfucker. Het is inmiddels half vier geweest. Hoog tijd voor evenement agenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Morgen van Albert Young voor Zandvoort en de regio je hebt weer een hele waslijst voor je ja ja ja Houd die pen en papier maar bij de hand uh, uh, dit is vandaag 8 oktober en uh, vanaf uh, vandaag exposeert kunstenares carla de rooib uh, uh, met haar unieke werken met als thema flora en fauna bij koenraad art gallery in zandvoort Carla woont en werkt in Duivendrecht. Haar schilderijen zijn figuratief, abstract en gestileerd. In haar werk wordt met een knipoog naar de werkelijkheid gekeken. De soepele beleidingen, ongebruikelijke kleurcombinaties en repeterende patronen zorgen voor een onverwacht spectaculair effect. Dat haar, werk uniek zijn, dat haar werken uniek zijn blijkt uit het feit dat zij met haar schilderij Journey of to Freedom werd geselecteerd voor het vierkante ei van de Volkskrant. Dus de, u kunt naar de expositie Flora en Fauna van kunstenaars Carla de ...in Koenraad Art Gallery. Vanavond is het weer tijd voor Blues and Swing. Eh, en wel in het Wapen van Zandvoort. Want daar treedt vanaf 8 uur op Leo van Spongen, eh, Sponsen and Friends. En als het goed is komt hij rond de klok van half eh, 5 even langs... ...om te vertellen wat voor muziek er vanavond gespeeld gaat worden... ...in het Wapen van Zandvoort. Blues en Swing in het Wapen van Zandvoort vanaf 8 uur. En morgen, ik zei het u al, de Rode Neuzen Race... ...hardloop-evenement voor goede doel. De uh, uh, Clinic Clowns Circuit Park Zandvoort vanaf half 11... U daar met uw kinderen van harte welkom, want er is van alles en nog wat te beleven. Dan gaan we naar 11 oktober, dan is het weer bingo middag, mid middag en wel voor amboleden in de krocht en het begint om half drie. En ja hoor, de twaalfde is een filmclub Simon van Kolm, uh, dan met u weer van harte welkom in het Circus uh, Cinema Theater. De film Tamara Drew, uh, die begint om half acht. Uh, de 14e oktober is een café koper om vanaf 9 uur de pubquiz. Nou, ik ga het niet meer uitleggen wat het is, want dat weten degenen die daar al vaker zijn geweest precies wat dat inhoudt. En dan, ja hoor, dan is het weer weekend 15 en 16 en met name de 16e de, finale, de formido finale races op het circuitpark Zandvoort. En diezelfde zondag heb je ook weer een concert in de reeks van de classic concerts. Het Utrechtse Byzantijnse mannenkoor in de protestantse kerk en dat begint om 3 uur. En 29 oktober, ja luisteraars en garnalenliefhebbers, zet u dan vast in de agenda, dan is er de finale van het Zandvoortskampioenschap en wel in Café Oomstee en dat begint om 5 uur Oké, okay, en de was... finale races trouwens Waar je het over ja? hebt, zijn live te volgen Op ZFM TV Kanaal 950 digitaal En analoog kanaal 45 Ja, dat is wel even een nieuw zinnetje wat je moet ja, doen Ja natuurlijk, nee, maar het gaat helemaal goed Oké, okay. en dan heb jij zo'n evenementagenda gehad Je hebt een slok water nodig Zoveel evenementen hier in Zalvoort hey, zelfs... En dan ga ik is dit alles draaien <laughs> <laughs> Nou, zo bedoel ik het niet hoor Want we krijgen gewoon zin in Zalvoort Met alles wat hier te doen is En doe maar zin inderdaad is niet alles... Alles wat er is is dit, uh, albert John? Ja, het is uh, lekker instrumentaal, maar deze dame kan spelen op een gitaar. De... Ze moet wel Joyce Cooling heten. Heel goed. Zo cool, plaatje. En, <laughs> Heerlijk. Het nummer was The Girl Has Got To Play. Nou, dat hebt u ook kunnen luisteren. In ieder geval kunnen beluisteren. Uh, voor het volgende bericht gaan we naar 5 november, luisteraars. die uh, datum vast. Mocht u 50 plus zijn, dus ouder dan 50. Want na het enorme succes van vorig jaar organiseert VWV Zandvoort in samenwerking met vele Zandvoortse ondernemers... ...ook dit jaar de nationale 50 plus dag in Zandvoort aan zee. Tijdens de nationale 50 plus dag kan de levenslustige 50 plusser er allerlei verrassende en veelal gratis activiteiten... ...te ondernemen en genieten van leuke kortingen en andere acties. De dag begint zoals gezegd op 5 november met een bezoek aan het VVV Zandvoort... ...waar iedereen een gratis Zin in Zandvoort-tas kan ophalen... ...met daarin diverse kortingsbonnen, waarvan velen nog geldig zijn tot na 5 november. En die te besteden zijn bij diverse winkels, restaurants en cafés. Maar ook nuttige informatie over Zandvoort. Een plattegrond met daarop de locaties waar de activiteiten plaatsvinden... ...verschillende overnachtingsaanbiedingen en leuke samples zijn te vinden in deze speciale 50-plus-tas... Net als vorig jaar ontvangen we ook dit jaar de eerste 500 aanmelders weer een, een bon voor koffie met appelgebak aangeboden door onderneemt Zandvoort. Vanwege het overweldigende succes van de eerste Nationale 50PLUS-dag pakt VVV Zandvoort ook dit jaar nog groter uit door aansluitend op de Nationale 50PLUS-dag een uitgebreide activiteitenweek te organiseren. 50 Plussers noteert u vast 5 november en u kunt meer informatie uh, bekijken op www.nationale50plusdag.nl www Hé, Het was uh, kwart voor vier geweest. We gaan snel over voor de tweede helft. Overbos tegen SV dat Nadat Jan van Is. Jan, hoe is het daar? Uh, nou ja, ja, ja, het is nu een minuut of zeven oud. En samengebeten zwaar worden veel te drie keer behoorlijk handen moeten optreden. En uh, Sandler laat zich eigenlijk binnen meer de, de kaas voor het brood eten en ja, dat, uh, dat moet natuurlijk niet. Die krijgt hier, uh, even kijken, uh, Chris Dulger een uh, vrije schot tegen. Chris Dulger is in het veld gekomen van Max Aardelijk. Die is geblesseerd in de kleedkamer gebleven. En Willem Fussen is ook geblesseerd in de kleedkamer gebleven. Daarvoor in de plaats is gekomen Remco Loos. Uh, dus zijn er toch wel wat, wat omzettingen in het, in, het, uh, in het veld. Dat, uh, dat Sandler niet te goed is gekomen. Tot, tot op dit moment. Eén wordt voor Overbosch, uh, voor de lookout van de Zandvoort. En dat betekent dat ze op hun eigen helft mee bezig zijn. En de Zandvoort probeert dat te storen. De, de persoon van Maurice Moor. Moor die werkt ontzettend hard. Hij heeft het ook beloond gezien met een hele mooie doelpunt. En na ongeveer 25 minuten spelen. En uh, ja, het zoekt nu natuurlijk de, de, de rust en toch nog weer een keertje die, die kiepen te kunnen passeren. En dat loopt dat hier bijna door elkaar, uh, maar die glijdt uit. Het veld is behoorlijk glad, want in de rust is er behoorlijk regenbaar geweest. Dus het veld is glad, die bal die glijdt alle kanten op. En het wordt dus uh, voor de spelers gewoon extra moeilijk. Maar het lijkt dat overbos er nog een rust mee wegkomt met dat dat het veld. Overbos nu een aanval, de bal gaat daar uh, bijna over de zijlijn, maar die houdt we nog binnengehouden. voorzitter. dieptebal. Carlos brengt hem weg, ja, terug in dezelfde voeten van dezelfde verdediger van uh, Overbos. Die gaat nu daar, uh, Petter van de Oorten bij, dan moet ik toch van goede huizen komen, wil je dat. En dan gaat het, oh, het is weer de vet, het is weer de vet. Die daar zijn doel schoonhoudt, een hele verre voorzit. Uh, de spits van Overbos kunnen net uh, uh, bij komen met zijn hoofd. Uh, die bal komt de veranderende richting. Uh, de vet die kan hem net voor de paal wegkikken. Ten koste van een corner. Die is nu ondertussen al genomen. Snelle corner. De Overbos gaat een 16 meter gebied in bij de vet voor. En dan wordt hij weer uitgehaald. Naar die corner van maar daar stond die speler nog. Komt een voorzet. Ver voorzet. Hoge spoor, maar niet uh, effectief. Uh, daar glijdt de Ja, maar hij glijdt goed. Die glijdt tegen de bal aan. En die is dan nu ook echt een vijf stop tegen. Dat is dan net buiten het 16 meter gebied. Zo'n beetje op de achterlijn van Zandvoort. Ja, ik zag daar is eigenlijk zelfs geen uh, overtreding. Maar goed, de, de scheidszutter Verdienst, die staat er vlakbij. En die zal ongetwijfeld gelijk hebben, want daar ga ik uh, gewoon glasweg vanuit. Deze man is gewoon in tegen, goede scheidszutter. En Sandvoort uh, uh, uh, protesteert ook niet, dus het zal ooit wel iets geweest zijn. De wordt uh, als ik u neergelegd. Er uh, is nu van uh, de scheidszutter. En die wil gaat daar voorkomen. Het wordt weer gewerkt door Patrick van Noort over de zijlijn. als die bal maar voorlopig heel even weg is. Nee, dat is Jan Sullivan trouwens. Als die bal maar heel even weg is, want dan kan hij heel even uh, op lucht aan en gaan voor ze. En ik kan wel eens proberen te herpakken. bal wordt weer in het veld gebracht. Hier in de Wordt nu naar de acht van de zandvoort. En wordt weer voorgezet. En dit is de fit die heel simpel de bal uit de rug gaat plukken. En ik ben daar even in rust jongen. En niet meteen weg. Ja, rustig aan. Alweer gooit met de voeten van de tegenstander. Er komt een hoge bal. laag lang. Ze wordt een dat is een man-slot Zandvoort. Want de Vet gooit die bal verkeerd uit voor de voeten van de linker spits van uh, Overbos. Nu deze liet, gooit dan meteen die bal voor het doel van Zandvoort. En daar stond uh, de center spits buitenspel. Gelukkig, want anders had er zomaar één kunnen zijn. De Vet gaat die bal nog even nemen. Er moet wel, uh, oh, er moet even iets gezegd de schijf zetten. Nou, is dat waar Zal er een ekelvallen zijn? Uh, komt die bal richting, uh, even kijken, wie is dat daar? op de hele diepte, uh, de kris te bereiken, dat lukt niet. Nou, dan mollen komt er ook nog aan en die gaat al over de achterlijn... ...hier vlak van mijn huis. En dat betekent dat hij niet wel vanaf de 5 meter... ...spel in kan brengen. Gespeeld op dit moment heeft hij uh, bijna een kwartier... ...en de stand is nog steeds 0-1 in Stiljof, Voor of Zandvoort bij... ...Alverwos tegen Zandvoort. Dankjewel Joop, en straks na vier, dan komen we weer bij jou terug. Me imaginar que por un beso tú llegarás a cambiar así mi vida Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creíra Tan no he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi lamento Soy una parte de tu sueño me devuelve la vida Tampoco jammer, te veel. Ik ben de blij dat ik je heb ontmoet. Ik ben zo blij dat Necesito para continuar viviendo Engañar mi corazón con la mentira De pensar que soy el dueño de tus besos Y que tengo tus clarines Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida La mía era yo te la daría solo de tu amor por un beso nada solo un poco de tu amor. Wat een ja. mooie muziek. Zullen we nog een mooie muziekje draaien? Madonna is hier, like a virgin. Kanaal 950 digitaal. Yes! Van Madonna deze single, Like a Virgin. Volgens mij 1984 ongeveer. En uh, ja, toen begon de carrière van Madonna. In een stroomversnelling gekomen, natuurlijk, en diverse hits gespoord. Toch vond ik deze oude muziek van haar, weet je wel, ja. uh, wel het leukste. Klopt. Material Girl had je ook, en Campbell uh, en nog een aantal van die uh, leuke plaatjes. Deze mag er ook best, wezen, best zijn, Like a Virgin. Nog even een kort bericht, zo ja. voor 4 uur. Een nagekomen bericht voor, voor mensen die nog zin hebben in een gezellige barbecue, die zijn morgen uh, van harte Welkom bij Club Nautiek. Want uh, morgen staat DJ Erik Vase uh, om twee uur klaar om het dak eraf te blazen. In figuurlijke zin dan. Om acht uur treden de Amerikaanse blueslegenders Gene Taylor en James Harmon op. Tussendoor is er een spetterende barbecue. Je kunt je hiervoor inschrijven, kost 20 euro. Via Club op staatje gmail.com. En bezoekers die op zondag komen en niet hebben ingeschreven, betalen 24,50 euro. Oké, okay, lekker hoor. Zo'n uh, barbecue morgen bij Club Nautiek. Ik zou zeker even een kijkje gaan nemen. Wordt het wel barbecue weer, uh, meneer de weerman? Bij Club Nautique altijd. Bij Club Nautique altijd. Oké, okay, dat zijn goede berichten. Positieve berichten om het derde en laatste uur van software op zaterdag mee in te gaan. En Kim Wouter, dat is ook zo'n plaatje die je zeker uh, mag blijven horen op de zaterdagmiddag. Hier is four Letter Words.